Is waarlijk opgewekt. En hij leeft. Halleluja. Ja, ja is. Jawee. Ja. Ja, Daarom zeg ik een streepje tussen. Tot je het maar goed ziet. Want je zult weten wie we aanbidden. Dat is het mooie van de tempel. En de tabernakel. God kan hier in huis wonen. Hij zegt wie zal mijn huis bouwen. Ja zelfs de hemel en de hemel. De hemel kan hem niet vatten. Maar in de tabernakel werd de naam van Jaweh vereerd. Dus de naam werd daar vereerd. En er waren allemaal regels omheen. Maar het gaat om het eren van de naam. Velen zijn de naam vergeten. Die zeggen Heer of Adonai of de eeuwige of de Barmhartige. Met alle respect daarvoor. Maar we hebben met elkaar gezegd, we gaan de naam aanbidden. Voor de naam van Yahweh buigen wij. De Heer is waarlijk opgestaan. Hier gaat het praten over de Heer Yeshua. En Hij leeft, Yeshua. Halleluja, Yahweh. Ik zal u even iets laten zien wat we elke afgelopen sabbat hebben laten zien en met de feesten. De 14e abib, dat was maandag, zijn we zondagavond begonnen met de avondmaal en de voetwassing. Het paasga-maaltijd. Dat is in de nacht van de voorbereiding. De nacht voor de 14e nissan, als Yeshua in de bovenzaal zit met zijn discipelen... en hij uiteindelijk het verbond in zijn bloed instelt... Dat is de vernieuwing van het verbond in het bloed van stieren en bokken. Dat staat nergens in de Bijbel dat je dit moet vieren. Alleen Jeshua heeft wel gezegd tegen zijn discipelen... zo gij deze dingen weet, zalig zijt gij als ze deze doet. En dan heb je het ook nog over de voetwassing. Want hij ging tijdens de maaltijd de voeten van die discipelen wassen. Dat is ongewoon, want die voeten waren lang gewassen voordat ze binnenkwamen. Niemand gaat aan de ceder zitten zonder zijn voeten en helemaal gewassen te zijn. Dus... Als je terug wil luisteren, download ze maar van het internet, kunt u ze allemaal nog even horen. Als die nacht voorbij gaat, wordt hij in de nacht gearresteerd. Morgens om zes uur, om negen uur hangt hij al aan het kruis en om drie uur sterft hij. Zo snel gaat het. Dus de avond daarvoor nog het nieuwe verbond ingezet in zijn bloed. In zijn bloed. Eigenlijk zou iedere christen dit moeten vieren. Ze zeggen het wel, we doen het op zondag, want dat is de opstanding van de Heer. Maar zelfs de zondag is niet de opstanding van de Heer. Dat was dus maandag, de voorbereidingsdag. Dan is dinsdag, de 15e abieb, is dus de feestdag. Het heet niet Sabbat, maar het heet feestdag. De eerste dag van het ongezuurde brodenfeest. En vanaf het moment dat Yeshua begraven wordt. Hij wordt om drie uur sterft hij. En tegen zes uur wordt hij begraven. Heeft hij gezegd. drie dagen en drie nachten. Zou die in het graf zijn? Over dit is veel discussie. Ook binnen Christendom. Iedereen moppert erover. Ze hebben allemaal wat over te vertellen. Maar dit is zo verschrikkelijk mooi. Ik kom er dadelijk wel eventjes op terug. Ik ga er geen preek over houden. Het is maar even Terloops moeten we het aannemen. De derde dag van het ongezuurde brodenfeest. Om het einde van de dag. Als hij hier om zes uur het graf in gaat, Komt hij hier om zes uur eruit. Dat is einde van de, van de derde dag. Dat was in zijn tijd... Einde van de Sabbat. Ik heb het hier allemaal niet op aangegeven. Ik geef hier alleen de dagen aan van onze periode. Hoe wij er momenteel in de kalender zitten. Hier schuift hij door. Want als hij op 18 Abib op zondagmorgen... heel vroeg in de morgen... dus hier komen de dames... Maria en zo... die komen naar het graf om te kijken... en dan ontdekken ze dat de steen weg is. In een andere evangelie staat... er was een enorm geweld... en er kwam een engel neer... en die haalt de steen weg... Toen was het niet zo dat onze Heer Yeshua het graf uit kon lopen. Nee, hij was al uit dat graf op zaterdag zes uur. Alleen hij openbaarde zich pas aan zijn discipelen op die zondagmorgen. Dus hij is niet op zondagmorgen opgestaan, maar einde van de Sabbat. Alleen op zondagmorgen openbaarde hij zich. Hierna krijg je na de week Sabbat, die komt hierna. Dan krijg je de eerste omer. Want de Bijbel leert dat je vanaf de dag na de Sabbat... De omer gaat tellen. Helaas, het Joodse volk doet het anders. Die hebben gezegd, dat gaan we op de zestiende doen. Maar dat staat er niet in Leviticus. Daar staat de dag na de Sabbat die in die week valt. En vandaag zitten we weer op een feestdag. En dit is de tweede omer als het gaat om de omertelling. Die telt tot aan de vijftigste dag tot aan Shavuot zitten. Aan de Sinai om de uitstorting van de geest te ontvangen. En die data die kloppen precies. Als de discipelen op een verkeerde dag daar waren geweest... Als ze de lijn hadden aangehouden van de huidige rabbijnen, hadden ze op de verkeerde dag samen geweest. Hadden ze dus niet op de goede dag samen geweest om de uitstorting van de geest te ontvangen. En het wonderlijk is, er zijn verschillende tellingen, zowel de farisees als de Sadducees. En die kwamen dan in dat jaar van Yeshua ook nog bij elkaar. Want dat kan ook nog, het ligt namelijk aan de Nieuwe Maan, ma hoe de data worden ingevuld. De Heer is waarlijk opgewekt. Wat staat er in Lucas? Precies het thema van vanmorgen. De Heere Yeshua is waarlijk opgewekt. We lezen ook wel eens, hij is opgestaan. Maar ik vind opgestaan niet zo mooi als opgewekt. Je kan wel zeggen: Ja, Yeshua is gestorven. Hij is begraven en hij is opgestaan. Hij is opgewekt. Want er was iemand anders voor nodig om hem op te wekken. Abba Yahweh is degene die uit de dood opwekt. Ook u en ik vooruitziende in geloof, zullen opgewekt worden uit het graf. Wij zeggen dadelijk niet bij onszelf, laten we eens opstaan, het is tijd. Nee, er wordt een dag dat Yeshua terugkomt... en de gelovigen van alle eeuwen worden dan opgewekt. Op de dag dat Yeshua terugkomt. Hier staat, de Heer is waarlijk opgewekt. En dat is een strong nummertje van de vertaling in het Grieks. Egero is een werkwoord. Ja, het is wekken. Daar gaat het om. Wekken. Het is maken dat iemand opstaat. Dus zelfs als u opstaat, is er nog iemand anders die je opgewekt heeft. De dag dat u wederom geboren wordt en het evangelie verstaat en begrijpt, wordt u door de geest van God gewekt. Het is nooit de mens die de eerste stap zet, het is de openbaring van God die naar de mens toekomt. Hij wekt je op en dan is het maar de hoop dat je opgewekt wordt en gaat en blijft opgewekt en niet terugkomt in de dood. Dat is het mooie van de doop. Zodra je dus snapt hoe het evangelie van het koninkrijk van God in elkaar zit, dan zeg je, hé, hey, inderdaad, die oude wil die echt dood. En dan krijg je de kans voor om hem te begraven onder water en dan weer uit het graf op te staan. Dus je gaat dood en je staat op in een nieuw leven. Je bent niet meer je eigendom, van jezelf. Je bent dan eigendom, van wie? Van hem die jou gekocht en betaald heeft met zijn bloed. Wie heeft de prijs betaald? Dat is Yeshua. Maar wie heeft zijn zoon gegeven? Is Abba Yahweh. Dus hou onderscheid in wat gebeurt. Het gaat over wakker maken. Het gaat uit de doodslaap wekken. Het is de doden terugroepen tot het leven. De dag dat we Yeshua hebben leren kennen, hem hebben aanvaard, mogen we weten, wij behoren tot de levende. Yeshua zegt ergens tegen de discipelen, laat toch die doden de doden begraven. Je, hoe kan dat nou? Ja, maar zei die niet in Yeshua. ...geloven en niet als Messias zien... ...worden nog steeds als doden gerekend. Lucas 23 vers 44. Het was reeds... ...ongeveer het zesde uur... ...en er kwam duisternis... ...over het hele land... ...tot het negende uur. Hier hangt Yeshua op Golgotha. Het zesde uur... ...dat is in onze tijdrekening... twaalf uur in de middag. Precies op het middelpunt van de dag... ...kwam er duisternis... ...tot het negende uur, dus van twaalf uur tot drie uur diepe duisternis. Wat denkt u? Zou dat een, een zonsverduistering van de maan zijn? Gaat helemaal niet. En waarom gaat dat niet? Je zit in de Pessachweek. Die week is begonnen met de volle maan. Dat betekent dat de aarde hier is en de maan aan die kant zit en de zon aan die kant... ...en dan schijnt die volledig op de zon en dan kun je maar zo'n grote cirkel zien... Het is dus onmogelijk dat die maan voor de zon schuift en dat we zonsverduistering hebben. Wat er dus plaatsvindt in de verduistering, die drie uur, en zolang duurt een zonsverduistering door de maan ook niet, want dan zie je hem glijden ervoor, is een wonder. God heeft ingegrepen door van twaalf uur in de middag tot drie uur in de middag aarde donker te maken. Ik denk dat dat een enorme gekke ervaring is, dat het ineens duister wordt. Jongens, wat er gebeurt er? Wat gebeurt er? De zon werd verduisterd, zie je? Maar ik zeg hardop: niet door de maan. Want dat is onmogelijk, want Israël heeft dus een maankalender. En die functioneert op de maan. Dus het was 15 Nissan geweest en het was zeven dagen verder. Dat was dus, waar we nu zitten, zou dan 21e zijn. De zon werd verduisterd, het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. Dus de verduistering van de zon en de. En de voorhangsel hebben we met elkaar te maken. is een zeer belangrijke daad van God. Hij werd van bovenaf aan gescheurd. En niet vanaf onderaan. Als het voorhangsel scheurt, is er iets gebeurd in de hemelse gewesten. Als het voorhangsel scheurt, krijg je dus inkijk in de tabernakel. Er houdt dus iets op. Nu je luisteren. Wat zegt Hebreeën 10? Als je iets over de tempel, de tabernakel wil leren op geestelijke gronden... dan moet je heel Hebreeën maar weer eens lezen. Hoofdstuk 8, het middelpunt. De hoofdzonde dingen waarvan wij spreken is dat wij een hoge priester hebben... die ingegaan is in het heiligdom. Een heiligdom wat niet met handen gemaakt is, maar het is het ware tabernakel... waarvan de aardse tempel maar een symbool was, een schaduw voor een tijd... Dus de echte aanbidding, waar vindt die plaats? Waar onze hemelse hoge priester zijn taak verricht. Waarom denkt u dat u pleit in de naam van Yeshua als uw vader om zijn belofte vraagt? Zeg uw vader, ik heb het eigenlijk niet verdiend. Maar in de naam van Yeshua. Want Yeshua, hij is de rechtvaardige. Hij stierf de dood. Hij stond op uit de dood. Op de naam van Yeshua en het offer van zijn bloed pleiten we voor u aangezicht. Wat hij heeft gezegd, ik geef zegen of ik geef vloek. Nou wij willen de vloek natuurlijk niet, maar we moeten om die zegen bidden en in overeenstemming daarmee ook handelen. Het heeft geen zin om te bidden, bidden, bidden, bidden en dan de geboden van het koninkrijk van God aan je slappen. Het heeft geen zin. Daar wij dan broeders, staat er in Hebreeën 10 vers 19, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezua. Mooi hè? Hebben wij allemaal die vrijmoedigheid? Want we zijn allemaal broeders en zusters hè? Volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Yeshua. dus het hemelse heiligdom. Dat is langs een nieuwe en een levende weg. Die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Er komt weer wat nieuws bij. Nou blijkt ineens dat voorhangsel van de tabernakel het vlees van Yeshua te zijn. Overdrachtelijk, hè? Dus er is iets gebeurd door wat Yeshua gedaan heeft. Hij stierf om drie uur. Om drie uur was er grote aardbeving. En om drie uur scheurde ook nog het gordijn. Dus er gebeurt iets. En het is een symbool van wat er in de hemel gaat gebeuren. Hier zegt de Hebraïë-schrijver, laten we nou toetreden met een waarachtig hart. Andere kant van waarachtig is onwaarachtig. Nee, we moeten toetreden met een waarachtig hart. In de volle verzekerheid van het geloof. En dan als met een hart dat door besprenging gezuiverd is. Van het besef kwam kwaad. Dus een hart dat door besprenging gezuiverd is. Wat wordt er ook weer besprengd in de tempel? Bloed. Dat is besprenging. Van besef van kwaad. Dat is ook een mooi woord. Besef. Besef. Je moet weer reinigd worden van het besef van kwaad. We hebben een moment dat we heel goed beseffen dat we kwaad zijn. Of kwaad hebben in zonder leven. En geen vrijmoedigheid hebben tot God. Maar er komt ook een dag dat dat besef van kwaad weggaat. Zodra dus je zonden beleden zijn, je hebt je leven aan de Heer gegeven, je bent zelfs gestorven en opgestaan met hem, dan mag dat besef van zonde wat je gedaan hebt, weg zijn. Je hoeft nooit meer terug te komen op zonde die je gedaan hebt. Onze hemelse Vader heeft een gezegend geheugenverlies, want je bent besprenkeld met zijn bloed en je bent gedoopt in water, je bent een nieuw leven begonnen, hij ziet nooit meer achterom. Hij heeft een gezegend geheugenverlies. Laten we toetreden met een waarachtig hart, met verzekerheid van geloof. Een hart wat besprengd is, gezuiverd is van besef van kwaad. En met een lichaam, broeder en zuster, dat gewassen is met zuiver water. In Hebreeën 6 zegt hij ook nog iets van dat voorhangsel. Haar... Hier bedoelt hij de hoop die de gelover heeft. Haar, dat is de hoop, hebben wij als een anker der ziel, broeder en zusters, Dat veilig en vast is en dat rijdt tot in het, binnen het voorhangsel. Dus vandaag rijdt onze hoop tot binnen het voorhangsel in het hemelse heiligdom. Dat is de ware tabernakel die God heeft gemaakt en niet de mens. Dus je kunt met alle respect uitkijken naar de tempel in Jeruzalem. Schitterend. Ik heb er prachtige foto's van. Maar de werkelijkheid daarvan is in de hemel. Als je nu naar Jeruzalem kijkt is het goed. Want zelfs Salomo heeft gebeden. Heer, als ze hun een oog richten op Jeruzalem. Op je heilige tempel. En ze bidden. Ach heer, hoor dan naar. En verhoor ze. Dus dat werkt nog steeds. Maar dan kijk je naar Jeruzalem. En dan kijk je gelijk omhoog. Want daar is de echte tempel. Maar richt je erop en weet wat je doet. Haar hoop. Haar, dus de hoop hebben we als een anker de ziel... die gaat binnen het voorhangsel... waarheen Yeshua... voor ons als voorloper is binnengegaan. Hoe? Naar de ordening van Melchizedek... hoge priester geworden in eeuwigheid. Het heeft geen zin meer om de andere kant op te bidden. Wij bidden... rechtstreeks naar het hemelse heiligdom. Daar bidden we tot de troon van Yahweh onze God. En wie staat er aan de rechterhand van vader? En is dienaar, hoge priester... in het allerheiligste... Dat is Yeshua. Hij bidt en pleit voor u. En het is nog mooier als je zegt... vader, wilt u mijn zonde vergeven? Want... en dan neem je het offer van Jeshua of je neemt andere voorbeelden uit het testament... en zegt je: vader, want u heeft toch dit gezegd. Dan zegt hij onmiddellijk... oké, okay, vergeven, vergeten... staat op mijn zoon, mijn dochter... en ga opnieuw je weg. Hij is een hele langmoedige vader. Maar we moeten hem niet tergen en beproeven... om te kijken hoe lang dat hij genadig wil zijn... Nee, hij is genadig, barmhartig, goede tieren, trouw, gaarne vergevend. Schitterende eigenschappen die door Mozes gehoord worden van de berg. En later zegt Mozes, zie uit naar hem. Die is zoals ik, hoort hem. Kent u hem? Dat is Yeshua. Mozes verwijst dan naar Messias die komen zou. Hij zegt, hoort naar hem. Dat is Yeshua. Jezus riep met luide stem, vader in uw handen beveel ik mijn geest. En toen Yeshua dat gezegd had... gaf hij de geest. Dus op zijn laatste moment zegt die vader... in uw hand beveel ik mijn geest. Wonderlijke ervaring. Hij sterft als eerste van de drie. Johannes 19, vers 31. De joden dan... daar het voorbereiding was... welke dag is het ook alweer... 14 Nissan, dus niet de 15e. En vandaag is 21e. De 14e Nissan, de dag ter voorbereiding. Waar het lammetje geslacht moest worden. Alles klaargemaakt moet worden. Zodat ze op de 14e naar de 15e. de zedenmaaltijd konden vieren. De deuren van hun huisjes dicht moesten doen. Zodat hij de engel des doods voorbij zou gaan. Want ze werden gered door het bloed van het lam. En dat bloed. van dieren. is door Yeshua. met zijn eigen bloed. ...betaald. Daarom is het zo mooi... ...dat hij dan zegt... ...dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. De joden dan... ...daar het voorbereiding was... ...de veertiende Nissan... ...en de lichamen niet op Sabbat... ...aan het kruif mochten blijven hangen... ...want de dag van die Sabbat was groot... ...vroeg Pilatus... ...dat hun benen gebroken... ...en ze weggenomen zouden worden. Zij vragen aan Pilatus... ...het is namelijk de feestdag... Wees er niet van afhalen, breek ze dan de benen, dan is het gebeurd. En Pilatus doet dat. Anders hadden ze blijven hangen tot de laatste zucht. De soldaten dan kwamen, braken de benen van de eerste en van de andere die met Yeshua gekruisigd waren, maar toen ze bij Yeshua gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken ze zijn benen niet. Halleluja. Hier vervult zich profetie. Oh ja. Ja, echt waar. Er zijn veel dingen over de Messias gesproken. Kijk, al die mensen vanaf Adam hebben nooit geweten tot de Messias Jeshua, zou heette. Maar toen Jeshua zich openbaarde, dan zeiden de mensen die kennis hadden van het woord. En die zijn wonderen en tekenen zagen. Dan zeiden ze, oh, maar dan is dat de zoon van David. Dan is hij degene die we verwachten. En dan werden ze zomaar genezen. Er werden mensen zomaar genezen, maar er kwamen ook, die zeggen, Here Zoon van David. Als een Jood zei, zoon van David... was een referentie naar de belofte van Torah en profeten... dat hij de Messias was. Iemand die tot Messias komt... maakt een wonderlijke ervaring. Hij was reeds gestorven... daarom braken ze zijn benen niet. Laten we eens lezen. In Exodus 12, vers 46 staat... In een huis zal het gegeten worden... Gij zult van het vlees niets uit je huis naar buiten brengen en geen been zult gij ervan breken. Kunt u nog herinneren? Ze moesten een, een, een, een, een ram nemen, dus een mannetje van één jaar oud. Ze moesten hem helemaal klaarmaken. Was het te veel voor één gezin dan met twee gezinnen in één huisje? Deur dicht. Staan voor de tafel, stok in je hand. Want ze stonden te eten. Wij doen nog netjes aan de zedemaal dit netjes zitten. Maar daar stonden ze. Geen been zult gij ervan breken en de gehele vergadering van Israël zal dit vieren. Hoeveel van Israël zullen dit vieren? De gehele vergadering. Zijn hier mensen die tot Israël behoren? Zet je hand eens op. We hebben deel gekregen aan de verbonden van God met Israël, met Abraham. Dus op het moment dat we Yeshua aanvaarden als Heer, als het lam gods... krijgen we deel aan de verbonden van God met Israël. Dus ook u bent overwinnaar geworden met God... Net als Jacob moest strijden met God. Met de engel die op zijn weg kwam. Maar hij moest een beslissing maken, want hij had angst voor zijn broer. Misschien kunt u het nog herinneren. Als wij keuzes moeten maken, dan hebben we angst voor onze familie. Voor onze man, voor onze vrouw, onze broer, onze vriend. Ja, ga jij nou Sabbat vieren? Joh? Ben je Jood geworden? Nou, nee, dat niet. Maar dat ligt binnen het verbond van God. Gedenkt de Sabbat. Maar we hebben dezelfde strijd. Dus ook als wij uit de wereld komen, of we komen uit traditioneel christendom, of waar we ook wegkomen, al ben je boeddhist geweest, er komt een dag dat je keuze maakt, en uiteindelijk ga je. Dan word je een Israëliet. En dan word je niet in Jeruzalem. Maar je bent wel een Israëliet. Maar de ganse vergadering van Israël zal dit soort feesten vieren, want het zijn gedenkfeesten, of dat we niet zouden vergeten. Alleen als we niet vergeten waar het over gaat... kunnen we elk jaar opnieuw die hele rij feesten doen... en elke keer weer de heer prijzen over wat hij gedaan heeft voor ons. Welke feesten zijn vervuld? Pesach 1. Wat? Drie feesten. En wat is het volgende feest Wat komt? Bezuinefeest. Eigenlijk is het Bezuinefeest in de toekomst van de tijd. Dus we hebben al drie feesten die tot vervulling zijn gekomen... En we gaan vanaf Bezuinendag tot en met de achtste dag... gaan we nog feesten krijgen die nog steeds naar de toekomst wijzen. Dus daarom moet je in dit soort perioden terugkijken naar wat er was. En gaan we dadelijk naar Bezuinendag toe komen. Dan gaan we eens kijken wat gaat er nou gebeuren. Wat is er gebeurd? Wat mogen we tegemoet zien? Op naar Grote Verzoendag bijvoorbeeld. Lieve mensen, er is geen been van dat lam gebroken. En het was gezegd dat dat niet mocht gebeuren. Er staat in nummer 9, dat is Torah... Vijfde boek van Torah. Men zal niets ervan laten overblijven tot de volgende morgen. Geen been eraan breken. Is die duidelijk? Geheel volgens de inzettingen van het paasgaan zal men het vieren. Ja, maar de man die rein is, let goed op, en niet op reis, en hij nalaat het paasgaat te vieren. Die zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. Omdat hij op de daarvoor bepaalde tijd. het is Moadim, feesttijd. De offergave van Yahweh niet heeft gebracht. Die man zal zijn zonde dragen. Wie van u wil zijn eigen zonde dragen vandaag? Niet vandaag, maar in je leven. Dan moet je volharden door deze feesten te mijden. Zo simpel staat het er. De man die rein is, wij zijn rein door het geloven in Yeshua, we weten nog niet alles, maar de heer heeft wel gezegd tegen Petrus, toen hij zegt, wat moeten wij doen, mannen, broeders, hè, toen ze de uitstorting van de geest hadden, nou zegt hij, bekeer je, laat je dopen, want God overziet de tijd van onwetendheid, maar ik heden, dat hij zich bekeert. Dus naarmate dat je kennis krijgt, over het koninkrijk van God... bekeer je rustig van de weg als je een beetje naar links bent gegaan... of het nog niet geweten hebt. God overziet de tijd van onwetendheid. Maar dit is wel heel duidelijk, vindt u niet? Je zal je eigen zonde dragen. Wanneer bij u een vreemdeling vertoeft... en vele van ons zijn dus de vreemdelingen... die door Yeshua binnen dat verbond terechtkomen. Wanneer bij u een vreemdeling vertoeft... die meegetrokken is uit Egypte... ook onderweg naar de Sinai toe... Ook daar wordt over gesproken. Die jaweh het paascha wil vieren... dan moet hij het vieren naar de inzettingen van het paascha... en de verordeningen die daarop betrekking hebben. Enerlei inzetting zal voor u gelden... zowel voor de vreemdeling als voor de in het land geboren. De inborling, degene die ingeboren is. We moeten ons dan dezelfde wegen houden. Denk er goed over na. Ik ga naar Johannes 19. Er komen nog een paar mooie dingen... Johannes 19, vers 34. Maar een van de soldaten die sprak... een speer in de zijde... en terstond kwam er bloed en water uit. Dat schijnt het teken te zijn... als je iemand in zijn hart steekt... die net gestorven is... dan, dan loopt er water en bloed uit. Dus ze zeggen... de man is dood. We hoeven de benen niet te breken. En die het gezien heeft... wie schrijft deze brief? Johannes, die stond erbij. En die het gezien heeft... ik zeg maar Johannes... Heeft ervan getuigd. En dat getuigenis van Johannes is waarachtig. En Johannes die weet dat hij de waarheid spreekt. Opdat ook gij gelooft. Op grond van dit soort zaken. Moeten we luisteren naar de discipelen. En geloven wat ze zeggen. Of je het nou allemaal snapt. Ik kan me voorstellen dat je het niet allemaal kan snappen. Maar op het moment dat iemand zegt net gezag. Doe dat nou. Zet dan de eerste stap en ga wandelen. Je hebt geen twee jaar uh, theoretisch onderwijs nodig... om een volgeling van Yeshua te zijn. Je hoeft alleen bereid te zijn... je leven op te geven... te erkennen dat je in zonde functioneert... en de Heer die haalt je uit het watergraf en zegt vanaf vandaag ben jij van mij nieuw. Echt waar, de hemel juicht... als dat gebeurt. Hij, Johannes, heeft het gezien... en ervan getuigd. Hij spreekt de waarheid op dat wij het zouden geloven. Gij. Want dit is geschied. en dit klinkt ook goed... ...opdat het schriftwoord zou vervuld worden. Dit is allemaal geschied, redengevend woord... ...opdat het schriftwoord zou vervuld worden. Niet afgeschaft worden hoor, want dat denken vele christenen. Oh, de wet is vervuld, die is afgeschaft. Nee, die komt tot zijn doel als jij gehoorzaam wordt. Is heel wat anders dan een schop onder de wet geven. Opdat het schriftwoord zou worden vervuld... ...welk schriftwoord? Geen been van hem zal verbreizeld worden. Hé... Hey. Dus Johannes de discipel, die spreekt over een uitspraak die bij de uittocht gegeven is bij Sinie. Mooi hè? Dus zo is het de bedoeling dat we vanuit het Nieuwe Testament het Oude Testament raadplegen. Of we gaan het Oude Testament studeren, de basis van het verbond. En we kijken naar het Nieuwe Testament, hoe dat allemaal tot vervulling is gekomen. Niet overboord gegooid is, nee, tot vervulling, tot zijn doel. De dag dat u ontdekt dat Gods Torah een onderwijzing is en je gaat ernaar luisteren komt die Torah tot zijn doel in uw leven. En je buurman die zal zeggen, nee, ik doe dat op zondag. Ik zeg Ja, dat is jammer, want op zaterdag is een teken de Sabbat tussen u en mij... opdat ik zal weten dat hij mijn God is. Iemand die de zondag houdt in plaats van de Sabbat, weet helemaal niet dat God zijn God is. Alleen, je moet het gaan begrijpen. Het wordt een vreugde om dat dadelijk te doen. Moet je eens luisteren wat er in Psalm 34 staat, vers 15 tot 20... De ogen van Yahweh zijn op wie? Op de rechtvaardigen meervoud. Zie je dat? Dus de ogen van Yahweh zijn op de rechtvaardigen meervoud... en zijn oren tot hun hulp Halleluja. Amen. Staat er toch? Houd vast. Het aangezicht van Yahweh is tegen die doen. om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Heftig, vind je ook niet? Deze twee zinnen 15 en 16 die horen bij elkaar. En het gaat zo door. Puntje komma gaat door tot aan de punt. Dus de ogen van Yahweh zijn op de rechtvaardigen, meervoud en zijn oren op hun hulpgeroep. Het aangezicht van Yahweh is tegen hen die kwaad doen om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Hij gaat verder. Roepen zij, wie zijn dat? Die rechtvaardigen van vers 15. Roepen zij dan hoort Yahweh... En hij, Yahweh, redt hen uit al hun benauwdheid. Dat is een belofte. Dus bang zijn hoeft niet meer. Je mag best wel vrezen voor God, want hij doet wat hij zegt. Maar bang zijn, angst, helemaal niet nodig. Vertrouwen op God. Breng al je dingen bij Gods aangezicht en hij handelt zoals hij is. God kan niet anders handelen als dat hij gezegd heeft dat hij handelt. Yahweh is nabij de gebrokenen van hart. Halleluja. Hij verlost de verslagenen van geest. Mensen die verslagen zijn van geest... zijn tot de ontdekking gekomen... Oh mijn God. Hoe kan ik nog voor uw aangezicht komen? Wil me toch vergeven? Dat is de houding. Daar houdt God van. Zegt hij eindelijk. Fijn dat je het zegt. Gabriel, ga koffers pakken en breng het naar hem toe. Al mijn beloften worden door Yeshua voor hem betaald. Onthoud het maar goed... Roepen ze, Jaweh, die rechtvaardigen, daar hoort u tussen broeder en zuster. Jaweh redt hen uit al hun benauwdheden. Jaweh is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verslagenen van geest. Ja, ja. Dan komt hij weer. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen. Maar uit die alle redt hij Jaweh. Hier is iets veranderd in de tekst. Ziet u dit? Hier gaat het over rechtvaardigen, dat zijn wij. Wij worden rechtvaardig verklaard op grond van het offer van Yeshua. Maar hier zegt hij, talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige enkelvoud. Maar uit die alle red, hem, die ene rechtvaardige, hem, Yahweh. Je kan dus doorkijken naar Yeshua. Wie is de rechtvaardige in deze wereld, vanaf Adam tot nu toe? Helemaal niemand, alleen Yeshua. Is de rechtvaardige. Dus het is ontzettend mooi dat we dit kunnen lezen. Talrijk zijn de rampen van een rechtvaardige, Kan ook voor u zijn. Maar uit die alle redt hem Yahweh. Hij behoedt al zijn beenderen van die rechtvaardige. Want het loopt door die zin. Niet één daarvan wordt gebroken. Nou, hebben heb je de psalm. Zo'n tijd daarvoor heeft David er al van gezongen. Vind je geen mooie verwijzing naar de messiach? Kijk, David was ook messiach. Hij was koning en gezalfd. En gezalfd betekent gezalfde. Christus in het Grieks, of Messiach in het Hebreeuws. Alle koningen van Israël zijn gezalfd, maar David was een bijzondere. Het dus is een psalm van David. Hij zegt schitterend: Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Hé, hey, dit is profetie, Dit is een verwijzing naar Messiach. Zo zijn er natuurlijk heel wat teksten in het Oude Testament en in de profeten. Waar je enorm door opgebouwd kan worden. Hé, hey, er komen er nog meer. Hebreeën 5 vers 7. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij, Yeshua, gebeden en smekingen onder sterk geroep. En tranen geofferd aan wie? Aan hem, dat is zijn vader Yahweh. Die hem, Yeshua, uit de dood kon redden. Daar staat niet dat hij tot hem uit de dood redde. Maar hij kon hem van de dood redden. En zo heeft hij, Yeshua, hoewel Hij, Yeshua, de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden. Yeshua is niet zomaar binnenkomen lopen. Ik ben de Messias. Mij doet het helemaal niks de zonde. Ja, weer gek. de vader zou ik dan zeggen. Die kon niet zondigen. Nee, Hij is voorkomen mens. Hij is verwekt door God in Maria. Hij is als een voorkomen mens gewandeld. De Bijbel zegt veertig keer in het Nieuwe Testament, de zoon des mensen. Maar ook veertig keer de zoon van God. Was Jezua zomaar een mens? Ja, hij was 100% mens. Maar hij had wel een hele bijzondere vader. Dat is dezelfde vader die uit het stof Adam formeerde, door te spreken. En die in het stof van Maria spreekt en verwekt zijn eigen zoon. En Maria die zegt op dat moment, hoe kan dat nou? Ik heb geen man bekend. Nee, zegt hij, mijn geest zal overkomen en wat uit u verwekt wordt zal mijn zoon genaamd worden. Oh, zegt Maria, mijn geschiedenaar. Uw woord. Ze aanvaardt het woord van Yahweh. En dat is uh, krachtig. Verstaat u? Hem? Door het spreken van Yahweh wordt Maria bevrucht. Maar door het spreken van Yahweh wordt ook u bevrucht. Hier, je hoort de woorden van Yahweh. En je zegt: zo barmhartig, zo genadig. Wij zeggen dan: het zijn de goede tierenheden van Yahweh die ons tot inkeer hebben gebracht. Als wij een tornige God hadden tegengekomen, dan hadden we gezegd, oeh, oe, oe, dan moet je vooruitkijken. Nee, het, zijn de, hè, het is de goede tierenheid van God, die hebben we gezien, door het offer van Yeshua. En dan denk ik, ja, daar durf ik wel tegen te zeggen, ik heb gezondigd, vader. En dan zegt vader, dat is goed, mijn zoon. Ik verklaar je rein, ik verklaar je rechtvaardig. En vanaf nu, ga wandelen binnen het koninkrijk. Vind je er geen mooie uit, Hebreeën? Je moet heel Hebreeën gaan lezen vanmiddag als je niks te doen hebt. Het is zo mooi als je dat hemelse heiligdom gaat zien. De taak van Yeshua hoge priester, en de plaats hoe wij naar hem bidden. En hoe hij voor ons voorbeden doet. Zo heeft hij, Yeshua, hoewel hij, Yeshua de zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Denk omdat Yeshua angst had en vrees om gearresteerd te worden. Maar hij wist dat is de weg. Zij zei, vader, vader, help toch. Help toch, ik heb tranen. Hè? Of hij hem uit de dood kon redden. En vader kon hem uit de dood redden, maar hij redde hem niet van de dood. Waarvan werd hij dan gered, broeder en zuster? Amen, u hebt goed geluisterd. Yeshua, die wordt gered uit de angst. De dag dat u tot geloof bent gekomen, heb je angst gehad en vrees voor je familie, kennissen, vrienden. Je hebt doorgezet. Maar dat is een genade van God, tot hij je genade hebt geschonken om je angst weg te nemen. En op een gegeven moment zeg ik: kom ik kom, dan kom ik kom, kom, maar nou ga ik. En wat die ervan zegt, en wat die ervan zegt: die weg die ga ik. Morgen het open. Bij wijze van spreken. Maar iedereen die zal je aanklagen. Weder zegt hij een ander schriftwoord: Hé hey, mooi hè. Hier hadden we het over een schriftwoord: een citaat uit Psalmen, een citaat elders. En weder een ander schriftwoord: zij zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Dus er komt een dag. Ze zullen erop zien wie ze doorstoken hebben als de Heer terugkomt. Zeggen ze, hij hey, Yeshua. Wij zullen zeggen, halleluja, daar is de Heer. Hem hebben we verwacht. Hij gaat ons zalig maken. Maar er zullen er ook zijn die staan te bibberen voor zijn komst. En die zullen zeggen, bergen val op ons. Heuvelen bedekken ons. Ze zullen willen vluchten, maar het kan helemaal niet. Het is wonderlijk. Al de dingen die Yeshua gezegd heeft, ja, die in de schriften voorspeld zijn. Er zijn nog discipelen, moet je luisteren. Daarna vroeg Jozef van Arimathea, dat is niet een van de twaalf. Jozef van Arimathea is niet een van de twaalf discipelen. Daar waren er een heleboel. Alleen de twaalf discipelen, die volgden Jezus elke dag. Maar een van zijn discipelen, die heette Jozef van Arimathea. Hij heet ook een discipel van Jezus. Als u nou hier je naam invult bij Jezus, is ziet het Piet, Marie, Kees, Gerrit. Durf je dan ook voor te zetten... De discipel, van, de discipel, Gerrit, de discipel van Jezus. Het geldt voor u ook. Je moet je eigen naam vullen. Wij zijn met elkaar discipelen van Yeshua. Een van onze medebroeders gelovigen, Jozef van Arimathea... een discipel, ook een discipel van Jezus... maar in het verborgen uit vrees voor de Joden. Want die zijn er ook. Er zijn mensen die thuis Sabbat vieren. Er zijn mensen die hebben zich laten dopen... want die hebben nog niks tegen hun vader en moeder gezegd. Dat zijn nog vreesachtige gelovigen... Er komt wel een dag dat ze eruit groeien. Maar Yeshua heeft die vrees ook gekend. Hij moest ook door gehoorzaamheid, door strijd en moeite en verdriet moest hij, door gehoorzaamheid groeien. Maar in het verborgene, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Yeshua te mogen wegnemen. En Pilatus stond er toe. Hij kwam dan en nam het lichaam weg. Wie? Jozef van Arimetea. Die zegt, Pilatus mag ik het lichaam meenemen? Hij is toch dood. Ja, dat is goed, zegt Pilatus, neem hem mee. Wonderlijk is, het is Jozef van Arimathea. Het is niet Petrus, het is niet Johannes, het is niet Jacobus, niet flippen. Wonderlijk is dat, een van die twaalf hebben het niet gevraagd... maar een geheime gelovige die aan de kant meehobbelt... Ja, die gaat naar Pilatus toe om het lichaam te vragen. En dan komt er nog een geheime uh, discipel van Yeshua. Ook kwam Nicodemus, een geheime discipel... die de eerste maal nachts naar hem toegekomen was... en hij bracht een mengsel mee van meren en aloe... voor ongeveer 100 pond... Wat een behoorlijk gewicht, 100 pond. Ameren en aloe. Om het lichaam te balsemen en het in doeken te winden. Het was weer een van de andere discipelen, niet een van de twaalf. Ik vind dat wonderlijk dat dat zo erbij staat. Zijn namen dan het lichaam van Yeshua wikkelde het in linde winsels, met de specerijen zoals het bij de joden gebruikelijk is te begraven. Dus die specerijen die Nicodemus heeft aangebracht, daarmee wordt Yeshua begraven, in doeken gewikkeld, gebalsemd, zodat hij goed blijft. Er was ter plaatse waar hij gekruistigd was een hof en in die hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand was bijgezet. Daar dan legde zij Yeshua neder, en daar komt hij weer, wegens wat? Wegens de voorbereiding. En voorbereiding is de veertiende Nissan. De voorbereiding der Joden, omdat het graf dichtbij was. Het was zo'n eind van de dag. En die zijn overgaan in de feestdag. En net voor die tijd hebben ze nog begraven, gebalzemd, neergelaten, er is de steen ervoor gerold. En zijn die wachters ervoor gezet door, uh, door Pilatus. En het was op de dag de voorbereiding. De veertiende Nissan. Luister, in Lukas 23 vers 50 staat het volgende. En het was de dag der voorbereiding, daar komt hij weer. En de Sabbat brak aan. En de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zij bezagen het graf en hoe het lichaam gelegd werd. Met de specerijen en alles. En ze waren ermee content. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen, hé, hey, nog een keer. Ja, want het was maar even snel gebeurd. Hij was hem even snel neergelegd, ontwikkeld met die specerijen van Nicodemus. Maar ze wisten wel dat ze voorbereiding moesten maken dat over de feestdagen heen. En toen zij teruggekeerd waren, maken ze specerijen en midden gereed en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Zo eenvoudig is het. Johannes 20, mooi stukje. Johannes 20 vers 1. Hier ziet u de ingang van het graf en hier ziet u een van de, van de vrouwen. Misschien is dit Maria. Op de eerste dag der week, in de Bijbel staat in de eerste der week, een dag wordt tussengevoegd, maar het is toch uiteindelijk de eerste van de week. Wanneer begint de eerste van de week? Op Sabbat, 16 uur. Want dan valt de duisternis en dan begint de nieuwe dag, met de nacht. Op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was... Dus ze maar heel vroeg in de morgen, terwijl het nog donker was, naar het graf. En zij zag de steen van het graf weggenomen. Dat schrik je toch? denk je, de steen van het graf weggenomen? Hij was toch dichtgerold? Eilings kwam ze bij Simon Petrus. Ze holt naar hem terug. En bij die andere discipel, die Jezus lief had. Wie is dat ook alweer, de discipel die Jezus lief had? Dat was Johannes, degene die de brief schrijft. Het is natuurlijk niet netjes als je zegt, hij het mij het liefste, nee. Hij zegt netjes als de discipel die, die lief had. En zeiden tot hen, ze hebben de Heer weggenomen uit het graf... en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Hij is weg. Petrus dan ging op weg. En ook die andere discipel. Ze begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort. Allebei hollen. Petrus en zijn broer. En die andere discipel, die liep nog vooruit. Want die kon sneller lopen dan Petrus... Waarom het er allemaal bij staat, ik weet het niet. Maar het schijnt toch belangrijk te zijn tot ze broer harder kon hollen Hij. Hij kwam het eerste aan bij het graf, die broer van Petrus. En zich voorover buigende zag hij de winsels liggen. En hij ging echter niet naar binnen. Wie gaat er wel naar binnen? Want dan komt Petrus aan, die gaat er gelijk in. Dat is Petrus. Simon Petrus kwam ook, hem volgende. En hij ging het graf binnen en zag de winsels liggen. Maar de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de winsels liggen, doch opgerold, terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. En hij zag het en geloven. Wonderlijk is dat, hè? Dat is van de joden bekend, wist u dat? De joden moeten tekenen en wonderen zien om tot geloof te komen. Ze hadden zelfs niet met Mozes meegegaan in de uittocht. Als Mozes niet zijn hand in zijn boezem had gestapt En hem helaas zijn hand had laten zien. Of dat hij zijn stok op de grond had gegooid. En er kwam zo'n enge slang kwam eruit. Dan denk ik, nou als je dat toch flikt, dat is toch wel bijzonder. Israël luisterde alleen naar wonderen en tekenen. Toen hun Messias kwam. En elke zieke genast die voor zijn neus kwam. En wonderen en tekenen deed. Dan zeiden de mensen, nou dit, dan moet dit toch de zoon van David zijn. En zodra ze dat zeiden... Werden ze gezond? Werden ze genezen? Of je nou blind? Uh, of wat dan ook was. Al was je laat, Je was nou weer als een kind zo, uh, zo mooi. Simon Peters kwam ook binnen. Die andere discipel kwam binnen. Hij zag het. En geloofde. Een jood moet zien en geloven. Hoe is dat met ons ook weer? Wij geloven omdat we het gehoord hebben, of niet? Ja, Timotheus zei het ook. Eerst zien, zegt hij. Dan geloof ik het pas. Hoewel Timotheus een schitterende man is. Maar op dat punt... Ja, was het echt een jood? Je moet eerst zien en dan geloven. Het is gewoon joods, anders niet. Maar wij, die door het evangelie hebben moeten horen, wij moeten geloven en gaan. Wij worden door geloof tot gehoorzaamheid gebracht. Want zij kenden de schrift nog niet. Oh, dat is ook wel belangrijk. Ze begrepen toch de schrift nog niet helemaal, dat hij uit de dood moest opstaan. Yeshua heeft er wel een paar keer naar gelinkt tijdens de onderwijzingen, maar ze hebben het gewoon niet begrepen. Maar hier staat duidelijk, zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. Wij weten het wel, wij snappen het. Wat zegt Matthäus daarover, Matthäus 12, en wat ik nu ga horen, dit is een hele belangrijke. Juist vanwege de strijd die er is over die, die vrijdag op zondag opstanding, tweeënhalve dag, weet je wel... Uh, nee, het gaat over drie dagen en drie nachten. Daar gaat het om. Hoe vaak hebben ze Jezus niet om een teken gevraagd? Ja, geef nou eens een teken. Kijk of je een echte Messias bent. Jezus gaf geen tekenen. Hij heeft er maar één gegeven. En die staat opgetekend in Matthäus 12, vers 38 tot 41. Toen antwoordde Yeshua, enige schriftgeleerden en fariseers... Want die fariseeërs hadden gezegd... Meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. En Yeshua die denkt... Oh, komt er weer die fariseeërs en die schriftgeleerden. En die Sadduceeërs. Een moeilijk volkje. Maar Yeshua antwoordt hun en zeide... Hey, fariseeërs, schriftgeleerden en andere spuis. Een boos en overspelig geslacht vraagt een teken. Je zal er maar staan als fariseeër en schriftgeleerden. En de Messia's die zegt, een boos en overspelig geslacht stelt zulke vragen. En dan wacht hij, denk ik, wel even. Dus die staan elkaar aan te kijken. En zelfs de kleine kinderen in de buurt, die snappen het. Maar die grote mannen met hun mooie hoeden en lange jassen... die stonden echt beteuterd. Meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Ja, jij boos en overspelig geslacht, dat vraagt een teken. Maar je zal geen teken ontvangen... Oh nee, ja, dan het teken van Jona, de profeet. Als Yeshua nou maar één teken afgeeft, moet je daarop vertrouwen of niet? Hij doet het maar één keer. En het is belangrijk. Want, zegt hij gelijk, Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon dus mensen in het harde aarde zijn, drie dagen en drie nachten dan hebben we onze theologen allemaal geleerd om allerlei theologische ontwerpen te maken. En dan zeg je ja, maar de dag en de nacht is toch maar één dag. Nee, dan zou hij gewoon zeggen één dag. Of één nacht. Waar hij zei expliciet, ook Jonah bij de walvis, drie dagen en drie nachten in de buik. En Yeshua drie dagen en drie nachten in het hart der aarde. Dus het gaat over drie dagen, drie nachten. En daarom zeggen we dat is drie keer 24 uur is 72 uur. Hij sterft op de woensdag in de tijd dat hij stierf, om zes uur, en hij staat op, op Sabbat, om zes uur, om dan op zondag, de dag daarna, geopenbaard te worden. Dat is ook gelijk het bewegen van de eerste omer. De eerste omer wordt niet bewogen op de zestiende Nissan, zoals het Joodse volk doet, in hun traditie, want ja, traditie van mensen, maar ook de Joden hebben tradities, en dan moet je met alle respect zeggen, dat is een traditie waar we niet in mee kunnen gaan. Zo zegt Torah. Zoals Jona drie dagen drie nachten in de buik van het zeemonster, zo zal Yeshua in het hart van de aarde zijn. Hoe lang? Drie dagen drie nachten. Dat is gewoon dubbel op, zoals in één tekst. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan, broeders en zusters. En dit geslacht, hij spreekt tegen die fariseeën en schriftgeleerden, die Nineveh-mensen zullen tegen dit geslacht veroordelen. Want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie meer dan Jona, zie je, dat ben ik, zegt Yeshua. Maar Nineveh bekeerde zich op het getuigenis van Jona. En die heeft gezegd drie dagen en drie nachten. Ook de zoon dus mensen zegt hij. Ik geef het hier als een teken. Dus op grond van dit teken moet je zeggen. Inderdaad. Hij is Yeshua de Messias. En we zullen eens kijken als hij dadelijk doodgaat, Of hij wel drie dagen en drie nachten in het graf ligt. Dus er staan die farisees en die schriftgeleerden met een stopworts. Staan ze te kijken. Blijft hij liggen? Blijft hij niet liggen? Dat is een beetje overdreven wat ik zeg, want ze hadden geen hè? Maar ze hadden toch wel een in de zon en de maan konden ze zien hoeveel tijd dat er voorbij was. Goed, zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. Vandaar deze tekst even erbij gehaald. Nog eentje, Psalm 16, vers 9. Zegt David, daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen. Oh ja, David, ja. Want gij, Yahweh, geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Nog laat gij, Yahweh, uw gunstgenoot te gruven zien. Klopt dat voor David of niet? Of zou het een profetisch uh, veruitblik zijn? Hij zegt toch heel duidelijk. Mijn ziel juicht zal zelfs mijn vlees in veiligheid wonen. Ja, Yahweh geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Is David niet gestorven? Ja, natuurlijk zijn ziel het prijs te geven aan het dodenrijk? rijk. Nog laat gij uw gunstgenoot Te Giel voorzien. Hebt David de Giel niet gezien? Ja, natuurlijk, er is hij in begraven. Maar het is een profetisch woord in de tijd, want dit slaat letterlijk op Messias. Hoewel ze de naam van Messias nog niet kenden, was het wel een heenwijzing wat er zou gebeuren met hem. Zie je? Hij gaat nog verder. Jezaja 53. Die kennen de meeste van ons toch wel. Vers 10. Het behaagde Yahweh. hij heeft geweldig Nee, ze hebben hem toch in de graf gelegd. Ze hebben hem toch in het graf gelegd, David. Zo zie je toch de groeven? Het is Oh ja, die heb het wel gezien. Ja, inderdaad. Daarom is David, ziet dus vooruit wat er gaat gebeuren met Messias. Maar Jezus ging natuurlijk ook in het graf, en dat was misschien dat daarom de discipelen het niet begrepen. Nee, dat begrepen ze ook niet. Dus als Inderdaad, dus als je dit soort profetieën uitgeeft van David, zeg je: Oh, kijk, David heeft er eigenlijk al in de geest over geprofeteerd. Yeshua heeft wel het graf gezien. Hij is wel gestorven, maar hij is ook opgewekt. Geldt niet voor David. David moet nog opgewekt worden bij de komst van Messiach. Hij heeft de dood niet gesmaakt. Hij heeft de dood niet gesmaakt, vind ik ook een mooie uitspraak. Ja. Dus David heeft de dood wel gesmaakt, Yeshua ook gesmaakt, maar opgewekt. Het behaagde Yahweh om hem te verbreizelen. Oh ja? Messias. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij, Yeshua... zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben... zal hij, Yeshua... nakomelingen zien. Hé, hey, Yeshua heeft nooit kinderen verwekt. Hij was een onvruchtbare. Anders had hij een vrouw moeten trouwen. Kinderen verwekken. Heeft hij niet. Maar hoeveel kinderen heeft hij verwekt... door de prijs te betalen... Alle die in Hem geloven, al vanaf Adam tot onze tijd toe. He? Hij zal nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen van Yahweh zal door Zijn, dat is Yeshua's hand voortgang hebben. Vind je hem niet mooi? Om zijn moeite vol lijden zal Yeshua het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige, dat is natuurlijk Yeshua, vele rechtvaardig maken. En hun broeders en zusters, dat zijn wij, ongerechtigheden zal die dragen. Vanaf Adam tot op vandaag. Daarom is altijd een waarom. Waarom? Ja. Daarom, zegt Jahweh, zal ik hem een deel geven onder velen. En met machtigen zal Yeshua de buit verdelen omdat Yeshua zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd getaald. Terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Geen mooie profetie die er naartoe leidt. Zo zijn er natuurlijk vele schriftgedeelten, die moet je gaan ontdekken, je moet ze gaan lezen. En dan kan je zien tot al vanaf Adam... Wordt er gesproken over het zaad dat komen zou? En tegen Abraham zou er ook een zaad komen? Niet in meervoud, maar in enkelvoud het welke is Christus. In dat zaad geloven wij. In dat zaad zijn wij gedoopt, gestorven, opgestaan in een nieuw leven. Zo zijn we dus in het geloof kinderen van Abraham geworden. We zijn geen fysieke kinderen van Abraham. Nee, we zijn dus kinderen van geloof als Abraham. Nou, zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Er zijn er nog veel meer te halen, maar we gaan verder. Johannes 20 vers 10. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maria stond buiten, dicht bij het graf. Ze weende. En terwijl zij weende, boog zij zich voorover naar het graf... en zag ineens twee engelen zitten. In witte kleren. Die had Petrus en die andere broer van hem. hadden het niet gezien. Die hadden alleen maar de spullen zien liggen. En die zijn weer weggegaan. Maar Maria die blijft nog, wenende, vol van verdriet, kijkt nog een keer in het graf, zitten twee engelen. <lacht> Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde, waar het lichaam van Yeshua gelegen had. En zij zeiden tot haar, onthoud het goed broeder en zuster, maak het je lijfspreuk, vrouw waarom weent gij? Zij zeiden tot hem, omdat ze mijn heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Vrouw, daar komt hij. Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Maar Maria meent dat het de was en zei tot hem. Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg het mij dan waar ze hem gelegd hebben. Dan zal ik hem wegnemen. En dan zegt Maria, zegt Jezus... Jezus zegt: Maria, zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: Rabuni, dat wil zeggen, meester. Weet je nou gelijk wat ze spraken in die tijd of niet? Er is heel veel discussie, hè? is het Aramees, is het Hebreeuws, is het dit, is dat. Hier staat gewoon, zwart op wit, Maria, Yeshua zei tot Maria, en Maria geeft antwoord in het Hebreeuws. Ja, het is wel opvallend dat het erbij staat. Zijn moeder spreekt Hebreeuws. kan je zeggen. Ja, maar misschien was het niet gebruikelijk. Misschien was het niet gebruikelijk, ja. Dat staat er niet bij natuurlijk. Maar het leuke is, als je moeder Hebreeuws spreekt... zou dan de zoon het niet spreken, hè? Dus als er discussie over is... Nou, Maria die sprak ook Hebreeuws. Waarschijnlijk uh, heeft ze het ook wel aan Yeshua geleerd. Zij zegt, meester, Rabuni, Yeshua die zegt... en hier komt iets... hou mij niet vast. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader... Maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader, naar mijn God en uw God. Wat zegt hij nou? Hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren. Wanneer weten we dat Jezua opvaart naar de hemel? Op welke dag? De 40ste. Dan vaart hij pas op. Maar Maria, die mag hem hier niet aanraken, terwijl hij net uit het graf uh, uh, zich bekend heeft gemaakt. Ze staan nog in een leeg graf te kijken. Hij zegt, ik ben nog niet opgevaren, dus je mag niet aan mijn voeten zitten. Maar een dag later ontmoeten ze een discipelen en komt, uh, komt uh, de ongelovige Thomas en die zegt wel eerst voelen, anders geloof ik het niet. Dan blijken ze dus een dag later wel te kunnen voelen en hem mogen aanraken. De kleine hemelvaart. Dan zou je dus kunnen concluderen dat er een soort verkorte hemelvaart is, want hij heeft in zijn opstanding een geestelijk lichaam. Lees maar in 1 Korinther 15, eerst het natuurlijke en dan het geestelijke. Yeshua is opgewekt uit de dood, hij heeft dus zijn nieuwe lichaam. Als wij een driedimensionaal lichaam hebben, denk ik maar, dan heeft hij daar een vierdimensionaal. Hij kon ook uh, zich zomaar verplaatsen. Ooit werd zelfs Filippus verplaatst door de geest van God van de plaats waar hij dus die Kameling doopte en die Kameling gaat ze weg met blijdschap. Ze nu ja, heb En dan is was Filippus uh, weg. En dan staat er geschreven en hij werd gevonden in uh, Hoe heet die plaats ook weer? Caesarea. Ja, inderdaad. Leuk is dat hè? Dus hou me nu vast, want ik ben al niet opgevaren. Ik denk dat hij in die nacht zelfs heen en terug gegaan is om de prijs te laten zien aan zijn vader. Het is verkocht en betaald, vader. Zegt hij, goed, ga je werk maar afmaken op aarde. Ja, toch? Ja. Ik vaar op, ook dit moet je onthouden, is heel belangrijk. Zeker als je gelooft dat er één God is en niet drie personen in een goddelijk wezen. Of de twee eenheid dat willen ze ook nog wel eens een keertje verkondigen. Maar Yeshua die zegt, ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en naar uw God. Dat betekent dat de God van Yeshua is mijn God. En de vader van Yeshua is ook mijn vader. Dat is geestelijk natuurlijk, want we zijn erin verwekt. Je kan dus niet zeggen op welke grond dan ook en welke dogmatiek dat Yeshua God is. En dan zeggen, Yahweh en Yeshua zijn dezelfde persoon zelfde wezen. Nee. Yeshua is de Zoon van God. En Yahweh is God. En Yeshua zegt het heel duidelijk. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Naar mijn God en naar uw God. Dus onthoud het maar. Het is schitterend om te beseffen dat als we bidden, dan bidden we tot God. Yahweh. En hebben we iets in te brengen bij God? Helemaal niet. Anders dan alleen in de naam van Yeshua die voor jou de hele prijs heeft betaald. En die zit aan de rechterzijde van God. In het allerheiligste, aller daar doet hij het dienstwerk van een hoge priester. Dan zegt die vader. Ik weet dat hij het niet verdiend heb, maar mijn bloed. En dan zegt Vader tegen Gabriel: Ga schouwen naar uh, Am. Hij heeft recht op mijn zegening. Hij vraagt het op grond van mijn verbond door het bloed van Jezhua. Leuk als je een simpele manier van kinderlijk denken hebt, vind je ook niet. Je mag rustig kind worden. Hè? Mag rustig kind worden. Oh, er komt nog iets de, ter afsluiting. We hebben gezien, maandag was Pascha, dag der voorbereiding en de maaltijd. de 14e Nissan, de 15e ongezuurde brodefeest, dag 1, een rustdag, niet sabbat, maar rustdag. 20 april zondag was het beweegoffer, de eerste Omer, dus afgelopen zondag. Daarmee gaan we tellen naar de vijftigste dag. Vandaag, 21 april, hebben we ongezuurde brodenfeest dag 7. En zondag 8 juni, dat is precies als die zeven weken vervuld zijn en de dag na die sabbat, de dag na de zevende sabbat, ja, dan is het wekenfeest Shavuot. En dan gaan we dus, wat was het ook weer, Die garven? Wanneer wordt deze garven bewogen? Wanneer wordt deze garven bewogen? De eerste Omer. Zondag. Hij is de eerste Omer bewogen voor het aangezicht van de Heer. En dat was het tegenbeeld van de opstanding uit de dood. Op zaterdagmiddag 6 uur opgestaan en op zondag heeft hij zich geopenbaard. Zowel aan de Vader in die snelle heen-en-weergang als aan zijn discipelen. Dus is het beweegoffer op de eerste dag der week gebracht. Denk er goed over na. Uh, we gaan dus onderweg naar de vijftigste omer. Dat is Shavuot. Wat gaan we dan voor het aangezicht van de heer brengen? Een brood. Zeg je? Twee broden. Nou, oh, Jullie weten het. staat op bord natuurlijk. Ja. Maar dan komen die twee broden. De eerste omer is de... Hè? Het graan. Het beweegoffer. En dit is de twee broden. Die worden op uh, Shavuot gedaan. Mooi hè? Shavuot. Sinaï. <coughs> Het openbaar worden van wat God bedoeld heeft te zeggen. En dat moet op Shavuot uiteindelijk in al die discipelen gestort worden. Want dan komt God met zijn geest. En dan gaan er wonderlijke dingen gebeuren. Dan spreken ze zomaar in 70 talen. Hè, waarvan de 15 herkend waren. Er ook brood uit de er, ja, ja, was het geestelijk brood wat kon. Maar daar gaan we nog over verder preken. Broeders en zuster, de Heer is waarlijk opgewekt en hij leeft. Gakse sameach. Amen. Nog een keer met z'n allen. De Heer is waarlijk opgewekt en Hij leeft. Amen. Halleluja. Lieve mensen, een fijne dag verder met elkaar. Ik had al gezegd dat we lekker gaan eten en drinken dadelijk. Je hoeft eigenlijk allemaal niet naar huis toe. Gewoon gezellig blijven. Prijs de Heer. Willen jullie zingen? Dan gaan we nog vier liederen zingen, geloof ik. hè? Ja, ze willen zingen. Laten we gaan staan. En als je wilt dansen, kom naar u om te dansen. Want als we dadelijk elkaar klaar zijn met dansen en zingen, dan gaan we de stoelen aan de kant zetten. En dan wordt iedereen ervoor gevraagd, want dan gaan we Messia dansen. Amen, zeg je dan. We hebben dan nog een offer, u. Je... Inderdaad. Ank, die herinnert nog eens aan. Heeft u nog een offer voor deze dag? Voor het aangezicht van de Heer? Dan kunt u uw offer geven in het mandje. En de Heer u dank brengen. Prijs de Heer, laten we zingen. Baruch Hashem Adonai, Hallelujah. Baruch Hashem Adonai, Hallelujah. Baruch haba. مشهد Nou, lieve mensen, we zullen met elkaar afsluiten. Broeders en zusters, gaat heen in vrede en draagt de zegen van Yahweh onze God. Want het is Yahweh zegen u en hij behoedert u. Het is Yahweh die zijn aangezicht over u doet lichten en u genadig zijn. En Yahweh verheft zijn aangezicht over u en geeft u shalom. Want zo zullen ze mijn naam op Israël leggen, ik zal hen zegenen, in de naam van Yeshua. Amen. Broeder en zuster, nee? Nee, nee. nu gaat de Messiaan komen, ja toch hè? Dus alle stoelen in een cirkel, dan kunnen we dadelijk eten met elkaar en dan kunnen we daarin twee cirkels vormen van alle mensen die meedoen. Je zien hoe leuk het is. Iedereen mag meedoen. Zie ja, je in mijn meisje, als als je keerloos, als je keerloos, als je ja. keerloos, als je keerloos, als je keerloos, als als je keerloos, als je keerloos, als je keerloos, als Thank you. Maar even stilte. We worden zijn zusters. Geef deze maar. Kunnen u verstaan? Ja. Hè? Alle tafels moeten hier in een ster komen. Draag even mee en dan kunnen we gaan eten. En zusters, even een moment stilte graag. Hallo, broeders en zusters. Broeders en zusters, ik zie dat de dis bijna aangericht is. Zullen we met elkaar een zegen vragen over deze spijzen? Vader in de hemel, dank u wel voor uw geweldige zegeningen die gij ons schenkt, voor de vreugde en de blijdschap op uw heilige feestdag. Vader, het is een vreugde als broeders en zusters ook te samen wonen, kunnen eten en met elkaar vreugde bedrijven. Vader, mogen uw geest ook daarin in ons midden zijn en sterk onze lichamen zoals je ook onze geest hebt gesterkt. In de naam van Yeshua. Amen. Eet u smakelijk.